Kan een harf na het werkwoord komen? Nee, ik zei niet dat een harf voor het werkwoord komt. Voor een woord. Voor een woord, niet voor een werkwoord. Het kan ism zijn en het kan harf zijn. Uh, de bedoeling is, dat wat, wat, ik, wat ik daarmee wil zeggen, of eigenlijk wat de schrijver zegt, is dat de harf geen betekenis in zichzelf heeft, zelf heeft hij niks te betekenen. Je kan niks begrijpen als je, als je alleen maar harf uitspreekt. Kijk, als je Sajara zegt het is geen kelam, het is geen goede zin, maar je hebt een voorstelling van Sajara. Je hebt je, een betekenis in je hoofd. Wat ik een Maar uh, Al-harf, die heeft geen betekenis in zichzelf. Dus als ik min zeg, dan kun je daar niks uit begrijpen. Pas als ik iets erbij zeg. Dus bijvoorbeeld, mina al beiti Of bismillah, zoals we in het voorbeeld aan het begin van de les zagen. Bismillah, dilba. En dan komt daarna ism. Nou ik zit te denken of een harf na een woord kan komen. Na een woord kan komen, ik kan geen voorbeeld betekenen op dit moment. Ik kan geen voorbeeld bedenken waarbij een harf na een woord kan komen. Tenzij iemand iets anders weet. Nee, volgens mij is het niet mogelijk. Dus wat jullie moeten weten in ieder geval, dat een harf geen betekenis in zichzelf heeft, maar in een ander woord. Nou, mag ik antwoorden? Tijet het Geir Hossein, u mag antwoord geven. Er zijn nog steeds mensen die het niet goed horen. Terwijl ik hier zit te schreeuwen eigenlijk. Ja. Als ik het goed heb, dan is al half een voorzitter of niet. Uh, ja, zo kun je het vertalen. Een voorzitter. dan kan het niet van een woord komen dan kan het niet na een woord komen nou, voorzitter. je zit het voor maar goed je kan niet altijd een analogie maken tussen Nederland en Arabisch het is niet altijd mogelijk en nu uh, ben ik klaar Hossein? of ik heb haar nu even Abu Soleiman. Je mag de vraag schrijven. Abu Soleiman. Is Abu Soleiman aanwezig? Trouwens, als jullie de vraag willen. Uh... Opzeggen, dat kan ook. Als u dat aangeeft. Abu Suleyman is volgens mij niet aanwezig. Of is hij druk aan het schrijven. Geef eens een teken. Ja. Is er een ism dat duidt op een betekenis en die wel gekoppeld is aan, de, aan tijd. Uh, wat ik bedoel, wat de schrijver bedoelt met gekoppeld aan tijd, is dat hij... Uh, verandert dat de opbouw van het woord verandert met de tijd en ik zei dat een isen dat niet doet dus als je zegt kitabun, kitabun blijft kitabun of het nou in het verleden tijd in de verleden tijd is of in de tegenwoordige tijd of in de toekomst, blijft kitabun maar als je zegt kataba dat geen ism is maar wel een fi'al een werkwoord. Je kan zeggen. Ket heb toe. In de verleden tijd. Aktubu. Nu. Vandaag. En. De aktubu. Als je vraagt aan iemand. toe Schrijf. Dus. Een vrouw is gekoppeld aan tijd. Maar een ism is niet gekoppeld aan tijd. Dus in, in deze zin. Met uh, deze zin. Kun je niet zeggen dat een ism gekoppeld kan zijn aan tijd? Die is nooit gekoppeld aan tijd. Tot uh, Broeder Mohammed en Bukhari. Wazeker Barak Degene die uh, de vraag pratend willen stellen, die kunnen dat aangeven. Kunt u de taalkundige betekenis van Fialun herhalen of opnoemen? Het boek An al Wadih, die is de auteur van het boek. Twee vragen. Wat is de, betekenis, de taalkundige betekenis van Fialun? De taalkundige betekenis van Al-Fi'al is al hadith, al hadith wat gebeurtenis betekent. al hadith. al hadith betekent gebeurtenis. Dat is de taalkundige betekenis van Al-Fi'al. En het boek van Nahou al-Wadih, die is geschreven door twee mensen. Dat zijn Ali Al-Jarim en Mustafa Amin. علي الجارم المصطفى أليم. نعم الحدث الحدث الهدف الهدف الهدف الأحداث الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف Ali Al-Jarim, niet in? Ik zal het even opschrijven. Ali Al-Jarim en Mustafa Amin. Waren dat je vragen, Boede Mohammed? doeder uh, abu isa Je vraag kunnen de arabische termen in het arabisch worden geschreven in plaats van in het fonetisch in verband met de juiste uitspraak Um, ja, als je moeite hebt met wat termen, dan kan ik dat voor je doen. Maar fonetisch, dat kan iedereen op zijn eigen manier doen. Daar is geen consensus over. Hoe ik het zou schrijven, zal iemand anders anders schrijven. Dus dan moet je gewoon luisteren, luisteren hoe het uitgesproken wordt. En dan mag jij zelf daar een fonetische... Uh, gelijkenis maken. Dus als ik fi'al bijvoorbeeld zeg, fi'al, dan kan ik bijvoorbeeld zo schrijven, fi'al, maar goed, voor jezelf moet je kijken hoe je het het best kan schrijven, dat je het onthoudt. Kan iemand anders het in het Arabisch schrijven? Uh, deze computer die ik hier heb, die ik kan helaas niet, kan ik niet in het Arabisch schrijven, ik weet niet wat Abu Yusuf al kort al nu heeft geschreven, maar het uh, bestaat uit drie letters, dus ik dat het is. Hey. Nog een vraag, broeder Abu Isa is je par import Barakallahu fika barakallahu uh, Ibn Musa al-Somali Assalamu <coughs> alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullah wat is het verschil tussen al rafa en Ab-Damma? Nou, dat is een beetje vergezocht. gezocht. Daar zijn we nog niet. Wat is het verschil tussen rafa en ab Daar zijn we nog niet. Maar ik geef je toch eventjes een antwoord. Al rafa dat is een van de... Tekenen van de iraab de Rafa is een van de tekenen van al iraab En Dhamma, dat is een van de tekenen van al Rafa. Hoe herken je Rafa? Uh, de regel is dat de Rafa wordt herkend met de Dhamma, maar niet altijd. Maar dit Komt later in ze aan de orde. Even kijken. Is het klaar, Ach Abu Ibn Moussa? Nou, paid, zuster Zijn Kunt u nogmaals de naam noemen van het boek waaruit deze inleiding komt? Dat is de Tuhfat al-Saniyah. De Tuhfat al-Saniyah, beschreven in Al-Jurumiyah. Tuhfat al-Saniyah. Nee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi naar een Arabisch toetsenbord die iedereen kan gebruiken. Uh, ja, hier wordt een voorstel gedaan. Uh, dat de mensen uh, gebruik kunnen maken van Arabische toetsenbord. Maar ik weet niet of Paul Paltalk dat begrijpt. Ik zal even, even toederen. Huzan lege, barakallahu fiq, voor de les en tot de volgende keer, inshallah, inshallah ta'ala. Mokika, barakallah, buddha huzan. Even kijken. Uh, sommige mensen gaan weg. Ik heb hier een handleiding voor geschreven. Moet je lekker loggen. Even kijken, ik heb hier een toetsenbord. Ik zal even kijken of Paul ook dat begrijpt. Uh, ik zal schrijven het toch uh, toe. Even kopiëren en hier plaatsen. Nee, dat werkt dus niet. Ik heb uit die toetsenbord, die Arabisch toetsenbord, iets geschreven in het Arabisch, maar het wordt niet zichtbaar in Talpolk. Voor degenen die geen Arabische Windows hebben. In ieder geval, zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen over de les? Degene die een vraag heeft, die mag een hand opsteken. Je moet een bepaalde hand opsteken in Windows. Tot de volgende keer, inshallah. Inshallah. laat ik te lopen. Ik heb hier een handleiding voor geschreven. Yusuf of Lorobi. Je kunt de installeren van Andalusia. Oh ja, pay Ja. Uh, misschien is dat handig. Broeder Abu Yusuf al-Arabi stelt iets voor. Je kan de instellingen van Windows veranderen. Dat je ook Arabisch, dat Arabisch ook, uh, wordt ondersteund. En dat je misschien wel dan in het Arabisch kan schrijven. Geef. Uh, Ab Abdullah22 Wat is je vraag? Is twee keer per week les ook mogelijk? Inshallah, ik zal even kijken. Als, ik, uh, als het kan, dan gaan we eens aan het twee keer per week les geven. Maar als het, ja, als het kan, dan ga ik jullie een bericht sturen. Als het goed is, heb ik e-mailadressen van iedereen die hier is. En als het mogelijk is, dan stuur ik jullie daarover een bericht. En wie het Arabisch heeft. Lekker, geen toetsenbord met Arabse. met je. Heb je nog meer vragen, broeder Abdullah? Nee, Barak, mofika, Barakallah. Allah. Uh, zuster Ummu Mohammed. Ik lijk hier echt een gekke Ik te praten met de microfoon. Sorry. Ik schorst even weg. Heeft iemand het opgenomen? Volgens mij heeft, uh, hebben, er zijn er wel broeders die uh, het hebben opgenomen. Nou, degene die het opgenomen heeft, die kan zich even melden. Heeft het opgenomen? Uh, vraag. Abu Isa. Ja, ik begrijp het, uh, zuster Om um Jader. Uh, dat toetsenbord heb ik ook gebruikt. Maar als ik tik in potlood dan komt er niks tevoorschijn. Uh, wie was het? Abu Isa. Die had een vraag. Zijn er uitzonderingen betreffende voorzetsels? Ja, niet, dat de uitgangen van de woorden die erna komen afwijken. Dat de uitgangen van de woorden die erna komen afwijken. Ik begrijp de vraag niet helemaal. Uh, kun je het wat duidelijker zijn? Zijn er uitzonderingen? Zonderingen betreffende voorzitterschap. hoor. Horf. Jannie, dat de uitgang van de woorden die erna komen blijken. Inshallah, snap je mijn pas. Nee, die snap ik dus niet. Hij bedoelt. Togier. Awaagir. Elkele. al Elkele. al Elkele. Elkele. Elkele. Elkele. Elkele. Allah, de i, ik ga een computer, okay. nou, ik ben, twee dingen door elkaar uh, vertellen. Uh, goed, als, als we klaar zijn met broeder Abu Aiza, dan gaan we over, uh, over die opname uh, praten. De i, dus bismi, je hebt het over kasra, over het teken in het woord ismi in bismillah ja, en kasrakai op het einde ja, maar dat is de Arab. dus de al-harakaat van de laatste letters van een woord dat is de Arab. Daar zijn we nog niet Aangekomen We zijn nu nog bezig Met een inleiding al Arab komt nog insha'Allah We hebben vandaag geleerd Wat is het ism, En wat is het faal En wat is het harf En deze drie Dat zijn onderdelen van al-Kalam En over al Arab Dat gaan we insha'Allah later leren okay. uh, Broeders Of zusters Tahta, tahta. Nou. Het boek heet, dus waaruit ik de inleiding heb gedaan, dat heet het Tohfat Maar... Het boek die we echt gaan gebruiken, dat heet An-Nahu Al al-Wadih. An-Nahu Al betekent grammatica, en al-Wadih betekent duidelijk. De duidelijke grammatica. De duidelijke grammatica. An-Nahu Al al-Wadih. De schrijvers zijn Ali al-Jarim en Mustafa Anim. Nou. Eh. Uh. Sorry. Uh, nu even over die opname. Ik heb beloofd dat we het gaan hebben over die opname. Wat was uh, het voorstel? Brother Abdullah, geloof ik. 22. 22? Uh, ja. Abdullah, 22. Ja. Het bestand is mij een beetje groot. Ja, je kan het... ...verzenden uh, via YouSendIt. Ik zal je even uh, de, uh, de link geven. YouSendIt.com Via deze site kun je bestanden die uh, ja minder uh, uh, groot zijn, die kleiner zijn dan 1 gigabyte, verzenden. het nu gaan we even naar een vraag van vraagje. Vraagje heeft een vraag, als het goed is. Oh, Abou, uh, broeder Aboufisem, nee, ik heb het niet gekregen. Volgens mij heb je geen goede e-mailadres gebruikt. En van Abu Ishaq krijg ik het e-mailadres, maar die is niet compleet. Abu Ishaq, ik heb net een e-mailadres gekregen, maar die is niet compleet. Weet nog een keer op stuur. Inshallah. Even kijken. Um, wie had een vraag? Een vraag hier. De vraag hier had een vraag, maar hij stelt geen vraag. Klein vraagje, waar, hoe moeten we ons in het adres doorgeven? Je kan het aan mij doorgeven, privé dan. Oké, okay. ik ga het kopie, deze mag en deze. Okay. Ja, okay. ik. oké. Ja, oké, Abu nu heb ik het gekregen. Kan dat regelen. Uh, voor de mensen die het boek willen hebben, uh, broeder Talib die kan het voor jullie regelen. Oké, okay, dat zal ik ook toevoegen. Kopie. Onvoorstelbaar. Wat heb ik gezegd tegen Ja, e-mailadres. Waar geef je het door? Je geeft het aan mij door. Via privé kun je je e-mailadres geven. Is het duidelijk?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 Die boek die je, je gezucht hebt, ja. Ja, moslim 2, ik heb het in mijn adres gekregen, ja. Maar ik maar wat kan je niet precies halen? Ehm. Uh, Die, uh, ook in een speciale winkel kopen. Dus even kijken als om um Harris. Nee, om um Harris. Ja. Uh, weet iemand waar het boek te koop is? Nacho Water. Nacho Water. Nog van de boeken die je nog hebt bij deze les. Waar kun je die boek kunnen kopen? Wie heeft de les opgenomen? Zijn er nog vragen over de les? iemand de les aan mij sturen, ik weet niet of dat gaat. Dat opsturen, dat opsturen, dat gaat via Usendit. Uh, ik heb het nog pas geprobeerd, dat gaat gewoon. Als je het uh, goede, goede adres geeft en het bestand uploadt, dan moet het werken. Abouhavs, lees een stukje, hierboven, daar staat het afgelegd. En het niet proberen, maar het niet. ja. Oh, goed, wat gaan we nu doen? Als er geen vragen zijn... Een antwoord inshallah. Wat is uw vraag, zuster Shahida? Ik zou wel mijn e-mailadres willen opgeven, maar ik ben bang dat ik niet elke week kan bijwonen. Uh, ja, het is niet verplicht. Ik verplicht niemand om uh, iedere week aanwezig te zijn, maar het is wel uh, in eigen belang dat je de lessen volgt om uh, ja. Om niks te missen. Want als je één les mist, dan zou het kunnen zijn dat je de volgende niet meer begrijpt. Dus ik raad je aan om de lessen bij te wonen. Of in ieder geval degenen die het opnemen, dan kun je het misschien uh, nog een keer naluisteren. Maar het e-mailadres kun je wel geven om als er veranderingen zijn of als er uh, mededelingen zijn, dan kan ik het doorgeven via e-mail. Heeft het zin om de lessen te volgen zonder boek? Uh, ja. Het is wel minder als je kan volgen in het boek, dan leest het makkelijker en dan begrijp je het ook makkelijker. Dus het is heel goed aangeraden om het boek bij je te hebben tijdens de les dan kun je ook de woorden niet alleen maar horen, maar kun je zelf ook lezen. Dus dan is het wat duidelijker. Oké. is het Ik heb eigenlijk een vraag aan jullie. Hoe uh, vinden jullie het tot nu toe? Is het duidelijk? Zijn de lessen duidelijk op dit moment? Nou, degenen die zeggen ja, die kunnen uh, gewoon zeg maar, hand opsteken om een beetje balans te maken. Kijken of het uh, nut heeft. Want ik vind het zelf eigenlijk heel moeilijk om het via Paltar te doen. Je moet eigenlijk een bord hebben of het bord schrijven nou, masha'allah, alhamdulillah. Dus uh, veel mensen hebben het begrepen. En Abu Suleiman, die heeft heel goede antwoorden straks gegeven, maar ik zie een hand niet meer. Dus ik denk dat hij ergens anders uh, is. Allah. <totstuk> Nou, ik zie in ieder geval de helft, nou minder dan de helft, maar het is wel veel. Slecht geluid weer. Ik denk dat de batterij van deze microfoon niet goed doet. Ik zal even een ander batterij pakken, kijken of het beter is. Nee, het uh, geluid van het microfoon staat op het maximaal. Op het maximum. Dus meer dan dat. Ik heb nu een andere batterij erin staan. Is dat nu beter of niet? Maar is het beter dan uh, net of is het hetzelfde? Ja, speaker is op zijn hart. Ik kan het niet, niet harder zetten. Het was net ook goed, dus hetzelfde. Iets minder, omdat je van ver van afzet. Nee. Nee, hetzelfde. Oké, okay, hetzelfde. Dan zet ik de oude terug en volgende keer ga ik eens samen kijken wat het probleem is of zo'n uh, ik, uh, ik denk ook een heeft van die border Ik dat het niet pers. Nee. Ik het net ook goed verstaan, dus hetzelfde. Oké, okay. geen Ik krijg een zinnetje. Klopt, geluid. Voor de mensen die uit België, waar kunnen we het boek halen? Het boek is ja, in de meeste Arabische boeken te vinden. en ook in uh, islamitische centra, dus in uh, moskeeën daar kun je het ook vinden ik wa kallal ook in Beverwijk denk ik ja Dus het enige wat je nog kan controleren zijn, is de geluidsinstellingen van Windows. Daar kan je de mic geluid nog harder en zachter zetten. Anders moet je mensen hun speakers hard zetten of een koptelefoon gebruiken. Uh, andere vragen of niet? Nee, ik zal het proberen, inshallah, om twee keer in de week les te geven. Uh, nou, als ik dat ga doen, dan uh, ja, stuur ik jullie berichtjes allemaal. Ten slotte, ik heb een vraag aan jullie. Dat gaat over de les. Uh, nee, ik heb nog één vraag. Vraagje. En dat gaat over de vorige les, namelijk over. de kalam. Als je zegt, nou, we hebben gezien. dat. Om van kalem te spreken, dan moet het aan vier voorwaarden voldoen, namelijk dat het lafa moet zijn, en dat het murakkab moet zijn, en dat het mufid moet zijn, en dat het bilwaba' al-arabi moet zijn. Nu zeg ik het volgende. Oktoeb. Dus deze uitdrukking. Deze bewering. Oktoeb. Is dat kalem, ja of nee? OCTOB. Voor degene die niet weten wat het betekent, oktoeb, dat betekent. Oktob. Uh, abu Tasmin, is dat kalam of niet? Oktob. Nou goed, uh, ik kan ook zeggen, degene die vinden dat oktob kalam is, mogen de hand opsteken. Oktob. Is dat kalam, ja of nee? Degenen die ja zeggen, mogen de hand uitsteken. Oktober. 10 zeggen het is kalem. Wie zegt dat het geen kalem is? Oktober. Die mogen de hand opsteken. Nou, deze mensen moeten natuurlijk hun hand omlaag doen. Wie zegt dat Octob geen kenmer is? 1, 2, 3, 4, 5. Minderheid. Dus de meerderheid zegt dat Octob wel kenmer is. Uh, even kijken. Om uh, um Mohammed, waarom vindt u dat oktober geen kalem is? Het is maar één woord, mashallah. Het is maar één woord. Ja. Goed. In, als je het bekijkt. Het, het, het, het, het bestaat inderdaad uit één woord, oktober. Het bestaat uit één woord. Maar in werkelijkheid bestaat het uit meerdere woorden, uit twee woorden. De woorden die hoorbaar zijn, die zichtbaar zijn, dat is inderdaad oktober. Maar... Wat bedoelt degene die praat? Hij bedoelt oktub enta. Oktub enta. Dus als je zegt tegen iemand schrijf, dan bedoel je eigenlijk oh jij schrijf. Schrijf jij. Dus er is een woord die wel zichtbaar is en een woord die niet expliciet zichtbaar is. Maar die is wel inbegrepen. Dus degene die praat, die bedoelt eigenlijk, o oh jij schrijf, anta, oktub. Dus het is in de werkelijkheid twee woorden. Het is dus wel kelem. Oktub is wel kelem, uh, omdat hij voldoet aan de vier voorwaarden. De enige voorwaarde waar het nog kan getwijfeld worden, is dat, dat hij bestaat uit één woord, maar in werkelijkheid bestaat hij uit middenwoorden. woorden. Uit de twee woorden. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je zegt tegen iemand. Hel Hadarta Ab-darzalon. Je vraagt aan iemand. Dus ik vraag aan iemand van jullie. Hel Hadarta ab-dars. Al Wat zou je antwoord zijn? Uh, nou, iemand een antwoord geeft. Hel Hadarta a heb je de les van vandaag bijgewoond? Hel, hadarta, darse, Wat zou een antwoord kunnen zijn? Naam. De antwoord is Naam. Ja, ik heb de les bijgewoond. Ja. Dus is Naam. Kalam ja of nee? Als je zegt Naam. Het is ook maar één woord. Maar je bedoelt eigenlijk, naan habartu darthalyaum. Dus het is wel kelem. Ook al bestaat hij uit één woord. Maar uit de context van het geheel kun je begrijpen wat degene die het wil zeggen. Wat hij bedoelt. Dus als is zegt daaraan. Zomaar, zonder dat iemand iets vraagt, dan is het geen kalem. Maar als iemand iets vraagt aan jou en jij zegt naam of la, dan is het wel kalem, omdat je eigenlijk nog meer bedoelt te zeggen. Naam gaat dat tot das. Ja, ik heb de les bijgewoond. Duidelijk wat ik uh, hier wil zeggen? Is het duidelijk? Ta'ib, alhamdulillah. Ta'ib, we zijn nu aan het einde, je sikom barakallah, aan het einde van de les gekomen. Inshallah zien we elkaar volgende week uh, maandag, alhoewel eigenlijk we hebben dus interferentie met een andere les van broeder Said Idris. Uh, kijk, als we de les gaan verschuiven naar dinsdag, dat lijkt me ook geen goed idee. Want dan is broeder Ammar daar bezig met de les. En woensdag is er ook een andere les van Merkel, Sheikh al-Albani r.a. En donderdag is er weer les van broeder Ammar. En vrijdag, ja vrijdag zaterdag en zondag dat is uh, lastig. Dus ik denk dat we gewoon maandag gaan aanhouden. Is dat een probleem voor jullie? Als we gewoon maandag op dezelfde tijd... Doorgaan met de lessen. Geen probleem. Denkt iedereen zo? So... Nou, anders is het omdelen, Ummu Harif. Oh, heeft uh, het zin? om die les bij te wonen, want volgende week is mijn eerste keer dat ik ga bijwonen, Inshallah wel. Want af en toe, als ik zeg maar, bezig ben met een les, dan zal ik een herhaling doen van hetgeen wat we eerder hebben gehad, uh, en zal het dan wel zien hebben insha'Allah. Of, ja, je kan de les natuurlijk, het is opgenomen, dus je kan van uh, een broeder vragen, aan een broeder vragen of hij de les, de les kan uh, doorsturen. Ja, is de les goed voor, voor maandag? Dus maandag dezelfde tijd, half negen. Is dat goed? Misschien iets later als het kan. Nou, liever niet later. Het woord in Allah gepubliceerd. Abu Yassir, u hebt het net het opgenoemd. Kunt u deze herhalen, want het is de tweede maal dat ik hier kom en ik zou graag ook andere lezingen bijwonen. Ja, programma. Uh, vandaag is het dus deze les en morgen dinsdag om dezelfde tijd half negen is de les van broeder Ammar. Maar volgens mij, deze, dit programma kun je ergens op Selfie Forum uh, vinden, denk ik. Klopt dat? Wanneer de lessen worden gehouden? Klopt het dat het ergens staat? Ja. Dus als je de link even geeft, dan kan wie was dat weer? Wie had de vraag gesteld? Ja, vraag je. Vraag je. Dus als je naar Service Forum gaat, dan kunt je daar het programma vinden samen. dat was het einde ik zie jullie inshallah volgende week maandag weer om half negen